Wat is dat toch met ons onderwijs? Mijn middelbare school was overzichtelijk knus bijna. Met een superkleine staf die de docenten hielp om optimaal les te geven. En dat deden ze, lesgeven. Niet al iedereen even gepassioneerd, maar ik kan maar zo een paar voor de geest halen... die het ter plekke zin gaven in een diepgaande vervolgstudie. En nu, scholen zijn gefuseerd tot halve multinationals... met bestuurders die rondgereden worden door een chauffeur. Je hoort gezucht. De professionals zuchten. Ze komen amper meer aan lesgeven toe. Twee derde van de tijd van onderwijs en personeel gaat op aan andere activiteiten. En dan hebben we het nog niet over het geld waar dat eigenlijk precies aan besteed wordt. De gast in het Huis van de Maan, Pieter Duisenberg, zoon van... hebben we dat ook meteen gehad, Pieter. Tweede Kamerlid voor de VVD, eh, die wel net als zijn vader veel verstand heeft van geld. En daar ging het vandaag voor een groot deel over... namelijk de begroting van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Het ministerie stond vandaag op de agenda... Um, maar laten we beginnen met een succesje, want uh, je staat op 101. Dat is voor een Kamerlid niet geheel onbelangrijk. <laughs> 101 inderdaad. Uh, van teletekst. Ja, uh, uh, uh. Het voorstel is door de Kamer overgenomen dat in de bovenbouw van het VVO voortaan academici les mogen geven. Ik moet je zeggen, ik keek met verbazing naar uh, jouw opmerking, want ik dacht, dat is toch altijd al zo. Nee, dat is niet zo. En het is overigens vanaf 2020. We willen dat we er naartoe gaan werken. Want dat heb je niet uh, morgen gerealiseerd. Maar nu is het zo dat je een eerste graadsbevoegdheid uh, moet hebben. En dat kan met. Voor de bovenbouw, hè? Bovenbouw, voor, de bovenbouw, voor, de bovenbouw, voor de bovenbouw van het VWO. En een eerste graadsbevoegdheid is een, uh, een masterstudie, zoals het heet. Die je kan doen uh, uh, op HBO-niveau en op wetenschappelijk uh, niveau. Ja, maar um, uh, om even te beginnen met mijn tijd. Vroeger. Vroeger. Ja. Um, was het heel simpel. Uh, als jij les wilde geven in de bovenbouw van het VWO, moest je een academische graad hebben. Zo simpel is het toch? Nou, zo is het dus niet. En op dit moment hebben uh, van de leraren... Heeft 60% heeft een academische graad en 40% dus niet. Ja. We hebben het over de bovenbouw van het VWO. En waarom is dat uh, er ooit zo ingeslopen? Ja, ik was ook van jouw tijd. Dus, uh, uh, dus ik weet niet waarom het er zo is ingeslopen. Dus, dus misschien de afgelopen, laten we zeggen, de, de tientallen jaren... Uh, zijn er een aantal uh, voorwaarden wellicht wat, uh, ja, wat, wat aangepast. Dat zie je ook op basisscholen bijvoorbeeld. We hebben een tijd gehad dat je met uh, uh, een, bijvoorbeeld een niveau van mbo4, mbo3... ook uh, basisschool naar de PABO kon. Hè? Dus de academie of de opleiding voor uh, basisschoolonderwijzers. Uh, uh, dat hebben we ook kort geleden weer aangepast. Dat is naar boven getrokken weer. Nou, Zo zie je dat door de tijd bewegen. Ja, goed. Het beweegt nu weer naar boven toe. Ja, ja, het, zoals uh, het bedoeld uh, was. De uh, staatssecretaris uh, Dekker... Die, uh, die wil op zich wel, maar niet onder alle omstandigheden. even luisteren naar een klein fragmentje... Uh, van Sander Dekker. U zegt, we hebben die 100% ambitie. Uh, daar kan ik een heel eind mee gaan. Maar we moeten ook reëel zijn in die zin... dat er zullen altijd vakken zijn... ook in het VWO, ook in de bovenbouw van het VWO... waar het überhaupt niet kan... Uh, bijvoorbeeld voor de cultuurvakken en voor de bewegingsvakken bestaat bijvoorbeeld geen academische opleiding. Daar willen we eerste graadsleraren met een master. Maar daar kan je alleen maar komen met een uh, hbo-traject. Um, en ook als het gaat om het tijdspad moet je natuurlijk altijd rekening ermee houden dat je zit met een zittend bestand. Ja, een zittend bestand. <laughs> Heel erg plastic ja. allemaal. Ja, dat is wel belangrijk. Maar in jouw voorstel ja. was er geen sprake van, toch? Jij had gewoon gezegd: bovenbouw betekent eh, eerste graadspunt. punt. Ja, dus, kijk, wat ik, ik, ik heb eigenlijk. Uh, uh, laat ik, zeggen, ik heb drie punten willen maken. En dat is het eerste punt, dat ik vind dat over de hele linie moet het niveau van leraren omhoog. En Dat willen we allemaal. We willen we eisen meer van leerlingen, en dat doen we ook van leraren. We moeten met z'n allen een stapje, stapje hoger. Mijn tweede punt is dat ik vind dat je daarvoor moet je concrete doelen stellen. En, en dus niet zeggen van uh, we gaan dingen doen en dan kijken we waar het uitkomt. Ik vind dat je dan met z'n allen moet zeggen... zit uh, zitten nu bij A, we winnen naar B. En, je, kan je daarop en dan is mijn derde punt. Dus dat zei van, nou, ik wil, mijn voorbeeld van zo'n doel is dus 100% academici uh, in de bovenaf vwo Maar je kan ook doelen stellen als het gaat om bijvoorbeeld de PABO's... of om, uh, of om het uh, VMBO of het, uh, of het MBO. Ja, nou, ik stel voor dat dit uur van Kazeluna gaan gebruiken... voor een, een, een, een, een, een dwars doorsnede van het onderwijs. Uh, en, en dat tegen jou aanhouden als uh, VVD-woordvoerder op dit gebied. Laten we even nog luisteren naar de Algemene Onderwijsbond... want die hebben ook gereageerd. Walter Drescher zei dit. Ach, het klinkt, het klinkt heel sympathiek, maar ik, ik denk dat er een, een misverstand in het spel is... want uh, wat uh, de heer Duizenberg nu voorstelt, het gaat niet werken. De, de overheid heeft in Nederland een systeem neergezet... ...waarin een aantal mechanismen zitten die ertoe leiden... ...dat het opleidingsniveau van leraren steeds, steeds daalt. En dan is het een beetje gek om dan te zeggen... ...ja, maar dan moeten die leraren maar eens even dit gaan doen... ...of ze even dat gaan doen. En we hebben een, een bevoegdheidsregeling in Nederland... ...waar het ministerie van Onderwijs met de pet naar gooit. Een op de zeven collega's van mij in het voortgezet onderwijs... ...geeft een vak waar die niet bevoegd voor is... Wordt er wordt helemaal geen toezicht op uitgeoefend, maar laat dat gewoon op zijn beloop. Dat even met het laatste punt beginnen. Um, ik hoor toch wel twee, twee, zorgwekkende dingen voorbij komen: die bevoegdheidsregeling. Eén op de zeven uh, docenten in het voortgezet onderwijs is niet bevoegd voor het vak dat ze geven. Ja, dat klopt. Dus uh, die hebben geen bevoegdheid. Of die zijn wat ze noemen onderbevoegd. Hè? Dus die geven met een lagere bevoegdheid geven ze les op een hoger niveau. Enig idee hoeveel politieagenten hetzelfde kunnen zeggen? Ja, dat zou ik niet weten. Ik denk dat dat een stuk minder zijn. Waarschijnlijk is dat nul uh, zo'n beetje. Is het daar. niet ik een beetje je... raar? Nee? En hetzelfde geldt overigens voor artsen. Hè? Dus als, uh, ja. je zou, het zou toch zou ook vrij vervelend zijn. Ja. <laughs> als je een niet bevoegd arts hebt die, uh, die jou gaat opereren. Ja, maar ja dat... Dus dat kan, dat kan dus niet. Dus daar, daar, daar zet je dus ook doelen op. Hè? Dus dan moet je ook zeggen dat moet dus ook voorbij. Maar ook geen enkele controle. Zegt Walter Dresje erop. Blijkbaar kan dat dus gewoon en komen scholen er nu mee weg. Nou, dus het, het eerste deel, uh, eerste deel is, uh, is niet waar. Wat, wat, wat je zegt dat, uh, dat er geen controles zijn, want die is er wel, er wordt ook over gerapporteerd. Daar komen ook dit soort getallen vandaan. Nou, het tweede is wel, uh, scholen komen er inderdaad mee weg. We zijn er, we zijn er eigenlijk te, te slap mee. Hè? We, zijn, we, we, we treden daar niet hard tegen op. En dat is dus ook een reden dat ik, dat ik vind dat we hardere doelen uh, moeten stellen en, en dan zeggen: daar gaan we naartoe. En nou... Ik zou ook nog wel wat willen zeggen over de reactie van, uh, van Drescher. Ik heb vandaag steun gekregen in de Kamer. Heel brede steun hè, dus, uh, voor dit voorstel. Um, en ik vind ook dat, uh, dat zijn reactie. Want ik, ik begrijp waar die vandaan komt. Uh, maar ik wil juist ook dit soort doelen stellen. Om dan volgt te kijken en te denken in mogelijkheden. En niet in onmogelijkheden. Niet te denken waar het allemaal niet kan. Maar te zeggen, nee, hier willen we naartoe. En wat is er dan voor nodig om daar te komen? Ja, nou, het lijkt me aardig om nogmaals deze tijd te gebruiken. Om eens te kijken hoe, hoe het nou ook in de breedte met het, ons onderwijs gaat. Want het is ongelooflijk belangrijk wat daar gebeurt. Basisscholen ja. en voortgezet onderwijs en wetenschappelijk trouwens alle andere vormen van vervolgonderwijs. Ja, het is heel belangrijk. Ja. Opleidingsniveau daalt steeds. Laatste punt even uit, uit het quoteje wat we net hoorden. Het opleidingsniveau van docenten daalt steeds. Ja, dat, dat is... klopt. Uh, dat, uh, dat klopt en dat, dat zie je eigenlijk op. Uh, de, en dat is, een, dat is een trend dat zie je op, uh, op, op, alle, op alle niveaus. Dus, uh, maar hoe kan dat? We wij zitten in een land wat nog nooit zo'n hoog gemiddeld opleidingsniveau heeft gehad. Hoe kan het dat docenten uh, dan steeds, steeds minder goed opgeleid zijn? Ja, dat is, dat is toch omdat je criteria... Uh, dus uh, als je die niet strak genoeg zet, dan, dan gebeurt dat. En, en, wat dus, en je merkt dus ook dat het ook anders kan. Want neem even bij de, bij de pabo's. Daar zie je dus dat er criteria nu zijn gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van een taal- en rekentoets... Nou, en dan zie je dus ook meteen dat, dat niveau dat gaat dus omhoog. En dan vallen er ook meer mensen af. Maar dat is ook goed, want uiteindelijk degenen die het dan wel halen... die komen voor de klas en die van onze kinderen les geven. Maar uh, Pieter Duizenberg, zit het probleem ook niet in de onaantrekkelijkheid van het vak? Zo langzamerhand? Nou, Er zijn gelukkig nog heel veel mensen uh, die het uh, geweldig vak uh, vinden. Ik kreeg vandaag ook nog een mail van iemand die uh, enthousiast was over, over, uh, dit, uh, over het voorstel. En ook zei van het is een prachtbaan. Dus er zijn gelukkig nog mensen die het, die het een heel mooi vak vinden. Ik heb een aantal jaren geleden een, een docent geïnterviewd in Limburg. Een man gaf Nederlands. als was een gepassioneerd, echt een, een, een, bijna een archetype ja. van een gepassioneerde leraar. Ja. Um, uh, maar hij zat op een gegeven moment bijna te huilen voor de camera. Waarom? Omdat hij zei, ik kan niet meer doen wat ik wil. Waar ik goed in ben. Lesgeven, ideeën ja. verzinnen. Hij had te maken met vakgroepoverleggen, met protocollen. Hij had te maken met maatschappelijke werkpakketten... die op zijn bureau werden neergeflikkerd. Die man werd helemaal gek. Herken je dat? Ja, wat, wat heel, heel belangrijk is voor het onderwijs... dat is, dat is ruimte voor, voor de mensen, ruimte voor de professional. En uh, wat je ziet is dat uh, onderwijzers dat ze steeds uh, meer tijd uh, kwijt zijn geraakt... aan inderdaad, het invullen van, uh, van schema's. En, uh, en voor een deel is dat heel belangrijk. Want bijvoorbeeld kinderen moeten gevolgd worden. Dus, die, hè, dus als je zelf ook met kinderen zit... dan is het gewoon goed om te weten hè, wat er, uh, wat, hoe een kind zich ontwikkelt... Um, maar er is, er is veel uh, administratieve last. Er is ook veel, dat hoor je ook. Het is niet alleen maar dat dingen die moeten. Het is ook dat er uh, veel tijd uh, vaak besteed wordt aan dingen als vergaderen en zo. Dus het is ook een cultuur die er is ingeslopen. Is er zolangzaam van sprake in het onderwijs van, van gestold wantrouwen? Het gaat om alle regels die ze op z'n losgelaten worden. De poor devils die nog steeds het lef hebben om onze kinderen les te geven. The poor devils, die ja, ja. nou ik zie, ik zie gewoon met name: ik zie nog steeds heel veel passie, uh, maar ik, ik zie ook inderdaad wel uh, de, de frustratie die, die je ook noemde. Die, uh, die, die merk ik ook wel bij leerlingen. Laten we even wat feiten erbij pakken. De Rekenkamer heeft er onlangs weer een rapport uitgebracht. Het gaat over geld, uiteraard. Daar gaat de Rekenkamer ook over. 7 miljard euro gaat er globaal, iets meer, gaat er naar het onderwijs. Het voortgezet onderwijs in Nederland. Is dat wel besteed geld? Ja, in nou, totaal gaat er overigens 30 miljard. Hè? Gaat een heel groot deel van de Nederlandse begroting gaat, gaat naar onderwijs. Maar inderdaad, 7 miljard gaat naar voortgezet onderwijs. Dat is, als je, het, als je het internationaal bekijkt, is dat, laat ik zeggen, redelijk goed besteed geld. En ik zeg redelijk goed, omdat je, ik vind dat je het geld moet bekijken ook ten opzichte van wat, uiteindelijk wat er, wat er uitkomt. Waar je, wat, het, wat de kwaliteit is die je daarvoor krijgt. En dan zie je dus dat ons dat onderwijs scoort internationaal, scoort goed, maar we zitten niet in de topgroep. En qua uitgaven zitten we uh, ja, ongeveer gemiddeld. Laten we even naar die uitgaven kijken. De afgelopen zes jaar zijn de kosten per leerling, zes jaar tijd, met 23%. Ja procent gestegen. Ja, dat klopt. Ja. Dat Is uh, is ja. een logische verklaring voor? Ja, de belangrijkste verklaring daarvoor is dat er uh, enorm is geïnvesteerd in de arbeidsvoorwaarden van leraren. Dus we hadden het net ook over het vak, de aantrekkelijkheid van het vak. Dus een aantal jaar geleden is vastgesteld dat, uh, dat ook de, de arbeidsvoorwaarden beter moesten zijn er. Uh, toen is er een, een, een systeem geïntroduceerd om, uh, uh, ja, om, om iets meer doorstijging van salarissen mogelijk te maken. En daar, dan heb je het echt over. Uh, nou, in, inmiddels is het geloof ik een miljard wat erin is gegaan. En daar, daar, daar, gaat, daar komt nog ongeveer een miljard bij. Uh, ik gun ieder van, van harte een goed inkomen. Uh, en zeker mensen die heel hard moeten werken. Um, maar is het is nog logisch dat je over dat soort stijgingspercentages praat? Nou ja, dat, dat is, kijk, dat hangt er natuurlijk altijd, als je dat beoordeelt moet je altijd kijken waar je vandaan komt. En je moet ook kijken waar je, waar je op dat moment staat. Nou, nog een cijfer dan. 33.000 euro kostte een, een diploma de maatschappij in 2006. 2012 40.000 euro. Dat is een rappe stijging. Ja, maar nogmaals, als je dus kijkt in internationaal opzicht... vind ik het belangrijkste om vast te stellen... Uh, dat je een vergelijking ook maakt van... waar zit ik met mijn relatieve uitgaven en mijn relatieve kwaliteit. En Dan vind ik het belangrijker dat we, met dat, dat we met datzelfde geld... dat we daar veel meer kwaliteit uit halen. Die stap vind ik belangrijker om te maken. En, en ook die constatering vind ik belangrijker... dan om nu te zeggen het is heel erg gestegen ten opzichte van het verleden. En ik vind dat daar ook... ik heb net ik denk ik wel de belangrijkste reden aangegeven... Nou, Daar was toen ook een grond voor. En dat is inmiddels alweer, wat is het, uh, het was 2007 volgens mij is dat ingezet. Dus uh, daar hebben ze toen ook uh, hebben ze toen goed bekeken en daar ja. toen die beslissing genomen. Eén feit is natuurlijk dat we ook te maken hebben met een uh, snel vergrijzend lerarenkorps. Als straks de babyboomers weggaan, hebben we hebben een heel groot probleem met z'n allen. Ja, de opbouw is, uh, het is best een vreemde opbouw. Je hebt veel, uh, je hebt een groot groep jongeren. Dan heb je een wat, wat lagere groep in het middendeel en dan inderdaad een uh, grote groep uh, uh, oudere leraren. En dan gaan de komende drie, vier jaar heel veel, uh, of na nou, de komende vijf jaar heel veel leraren gaan met, uh, met pensioen. Ja. En tot die tijd dure krachten uh, met uh, ook, ook veel extra vrije tijd. Is dat nog een probleem voor het onderwijs? Die extra vrije tijd bedoel ik? Nou dat is in, in die zin, als ik het ook weer financieel mag uh, beoordelen, is, uh, is, het een, uh, is het een probleem dat je hebt in het onderwijs heb je hebt een regeling, uh, dat heet de BAPO, de bevordering arbeidsparticipatie voor ouderen. En uh, dat is een regeling waarbij uh, dus uh, oudere, oudere leraren dus minder hoeven te werken, maar dan wel doorbetaald krijgen voor het grootste deel. En uh, dat, dat neemt een groot deel van, een, uh, van het budget van scholen in beslag. Dus dat kost geld. En voor dat geld uh, zou je ook bijvoorbeeld veel andere leraren kunnen aannemen. In het onderwijsakkoord gaat die regeling overboord, toch? Ja, klopt. Ja, dat is een lang gekoesterde wens ook van de, van de VVD. Want je hebt er twee dingen mee. Je maakt geld vrij om bijvoorbeeld jongere leraren aan te nemen. Maar ook kun je uh, ja, toch met die uh, senioren die kun je ook bijvoorbeeld inzetten om die jongeren te, uh, te begeleiden... Um, ja, dus dan, dan heb je, wat mij betreft, een win-win. Ja, wel de reden waarom de, de, de AOB niet akkoord ging hiermee, de FNV-AOB. Met het onderwijsakkoord. Precies om die reden: die vonden dit niks. Nee, ik denk dat dat een van de redenen is dat zij niet akkoord zijn gegaan. En het CNV is wel akkoord gegaan. En de sectorraden uh, zijn ook uh, akkoord gegaan. Dus, dus ik vind het ook heel jammer dat er een akkoord ligt... waar, waar echt heel onderwijsland uh, achter staat. Uh, en dat de AOB daar helaas niet bij is. En dat, dat betreur ik, maar zo is het. Als je nou eens een lange lijn trekt... Uh, hoe zou nou wat jou betreft en wat de VVD betreft... het onderwijs... want we hebben tot nu het vooral over het voortgezet onderwijs gehad... maar laat het even breder trekken. Het onderwijs. Wat, wat, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Ja, dus, wat je, dus laten we even om te beginnen vaststellen... dat, we, dat ons onderwijs, is. ik zei het al, hè, is internationaal gezien is het, echt, uh, is het goed. Als je uh, alle lijstjes die je maakt... zul je zien dat wij in de wereldwijd in de, nou, binnen de top 10 of in de top 15 uh, staan. Zijn we in Nederland niet vooral goed in de middelmaat? Nou, dus, dat waar, goed in de nou, dus Dat is goed in de middel Nou, Dus wat je dus ziet, waarom zijn wij niet? Wij, wij zijn niet excellent. Dus als je dus, uh, als je dus kijkt naar de bovenkant van lijstjes, dan uh, zie je dat we daar niet bij zitten. En eigenlijk zijn we een soort hoogvlakte, maar zonder pieken. Ja, maar zijn we goed in de zwakke, broeders en zusters. Daar zijn we dus heel goed in. Dus wij, ja, dus die wij, trekken we mooi naar het midden toe. Die trekken we. Wij trekken zijn dus echt. En daar zijn we dus wereldkampioen in. Dus om, de, om het optrekken van de onderkant. Wat dus heel, heel belangrijk is. Alleen het punt is, wij zijn niet goed in die bovenkant. En dat zijn overigens, dat zijn natuurlijk niet alleen maar de mensen van het gymnasium of het VWO. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld de, de super getalenteerde mbo'ers met, met, met gouden handjes. Ja, overigens dat hele handjes is überhaupt afgeschaft, toch? Het pleidooi wat elk jaar weer terugkeert, of meerdere keren per jaar soms, laat in godsnaam die ambachtsscholen weer terugkomen. Ja. Maar dat, dat gebeurt ook maar steeds niet. Nou, dat is wel dus wat, wat nu dus wel gebeurt. Hè? Dus, uh, er, worden, er zijn ook afspraken gemaakt met uh, zowel HBO als MBO... om bijvoorbeeld uh, de, de vakkenpakketten en de afstudeerrichtingen... om die ja, meer uh, uh, ja, eigenlijk kleiner te maken. Want we hebben, we hebben dus duizenden afstudeerrichtingen. Dus het is bijna niet meer te overzien wat je moet studeren tegenwoordig. En dan ook meer te richten op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat er een aansluiting is met de arbeidsmarkt. Maar dat is nog steeds iets anders dan de ambachtsschool. Want de ambachtsschool was gewoon een ideaal Plek voor mensen die ongelooflijk goed waren of konden worden met hun handen. Uh, en daar gewoon in getraind werden. Ja, en dat noemen we nu vakscholen. En daar, daar wordt dus nu aan gewerkt om dat in gang te zetten. En dat wordt gewoon weer een kopie van de oude, oude ambachtsschool? Ja, dat, dat, dat, dat kan ik je niet beloven dat, dat, uh, dat het exact zo wordt. Maar het is wel belangrijk dat we onderkennen... dat het gaat juist weer om, om gewoon die vakkennis. Om, uh, om, om de dingen die inderdaad bij zo'n ambachtsschool... het ambacht, dat staat weer bovenaan. We hadden het net even over die excellentie, over de, de, de, de, de, de, de, de kinderen, de jongeren die de potentie hebben om echt erbovenuit te pieken. Waarom is dat belangrijk voor jou? Ja, nou, is, wat eigenlijk belangrijk is, is dat je bij ieder, eigenlijk dat voor, voor ieder mens, maar voor ieder kind, iedere leerling, ook iedere student, dat je alles eruit haalt wat erin zit. En dat kan dus zijn voor, hè, dat, dat, dat, dat, dat kan zijn voor die onderkant, uh, voor de minder goede leerling. Maar dat moet ook gaan voor die bovenkant. Want een, je moet, iedereen wil het volle uit zijn leven halen wat, wat, uh, wat kan. Tenminste, in ieder geval je wil iedereen die kans geven om dat te doen. Nou, en om te beginnen vind ik het daarom al belangrijk. Ja, en dan? <laughs> ja, nou ja dus, En daarnaast is het zo, als je. Dus ik maar dan benader ik het even vanuit, vanuit het belang ook van, dus, van, van Nederland. Ook maar ook de kansen van, van mensen. Uh, als jij op je maximale potentie in, in ieder geval in staat gesteld wordt om, uh, om je te ontplooien. Uh, dan heb je dus ook meer kans om, om succesvol te zijn in het leven. op wat voor manier jij ook zelf verkiest. Maar, maar hoe krijg je die excellentie nou binnen het onderwijs zelf? Bedoel, hoe krijg je nou mensen zover die, die, die ook uh, excelleren. en die misschien wel heel goed kunnen worden voor de klas. hoe krijg je die nou binnen die hekken van de school? Want ik wil, ik wil uh, uh, niemand beledigen. maar het imago van het onderwijs is toch niet heel erg uitnodigend. Ja, en toch, ja, dus ik, ik, ik, begrijp, uh, ik begrijp het gevoel. En uh, ik moet zeggen, ik was verbaasd. Ik zag laatst een, een enquête langskomen waar het eigenlijk dat het, dat, dat best wel meeviel Dat er dus heel veel mensen zijn die, uh, uh, die zeggen van nee, ik vind dat wel een heel erg aantrekkelijk vak. En terecht zou ik ook zeggen. Uh, maar ik begrijp wel het gevoel. Als ik ook in mijn eigen omgeving rondvraag, dan zijn er weinig mensen die, die zeggen van nee, uh, ik wil leraar worden. En dat zou je toch willen dat mensen zeggen, ik wil leraar worden. Ook mijn eigen kinderen. Ja, hoe krijg je die excellente MBO? Hoe krijg je die excellente ja, HBO of, of WO? Voor, nou, zo voor dat hij voor de klas gaat staan. Ja, dus dan, dan denk ik dat je, uh, dat je, dat je een, een baan... Ten eerste dat je, moet, je er, moet je ermee in aanraking komen. Het is toch wel een beetje een roeping. En dan kan je erdoor gegrepen worden. Maar daarnaast moet je dan zorgen, uiteindelijk net zoals bij elke baan... dat er een baan komt te liggen waarvan je zegt... nou, ik vind, ik vind de werkomgeving leuk. Uh, er zijn carrièreperspectieven. Pers uh, ik heb een financieel perspectief wat, wat goed is of goed genoeg is... of past bij de baan. Uh, dat soort zaken zijn dan heel erg belangrijk. Maar de werkomgeving, de voldoening die je haalt uit, een, uh, uit, uit het leraarschap, uh, daar denk ik, daar zit de, de grootste reden in. Maar je zit voldoening ook niet voor een heel belangrijk deel in het gevoel dat je regie hebt over wat ja. je aan het doen bent? Ja, klopt. En, en dat je, je zelf ook, mag bepalen ja. wat je doet voor die klas en dat je gewoon kunt inspireren en gekke dingen kan verzinnen zolang het maar in dienst staat van het einddoel. Ja, en daarom uh, uh, is het dus belangrijk dat, dus die, dat dus die, die leraar dat die ruimte heeft. Uh, en dat, dat je dus ook uh, vanuit alle lagen daarboven, dat je probeert... en ik zeg dat, dat, dat je probeert, want daar moeten we wat aan doen... dat je zoveel mogelijk uh, niet probeert te bemoeien met uh, hoe iemand zijn werk doet... Maar dat je je wel bemoeit met eigenlijk wat er uitkomt. Dus je zegt van dit zou eruit moeten komen. We willen ongeveer dit, we willen dit kwaliteitsniveau uiteindelijk hebben. Maar hoe je dat doet is aan jou de professional. Hoe kijk je tegen de management drugs in het onderwijs aan? Um, enorme zucht. Ja, ja, ja. ja. Nou, er zijn, natuurlijk wel dingen, er zijn natuurlijk wel dingen. Dus er liggen wel echt uitdagingen uh, als het gaat om, om management en, en bestuur in het onderwijs. We hebben een aantal dingen meegemaakt. Mee Vorig jaar is het, uh, het gebeuren geweest rond Amarantis. Dus de school, uh, scholengemeenschap die... Uh, uh, ja, die is opgesplitst uiteindelijk. Uh, we hebben natuurlijk zaken uh, gehad rond uh, een paar HBO-instellingen met diploma-fraudes, waar je ook kon zeggen: van, hey, ligt het nou aan, uh, aan, aan het management, wellicht? Uh, dus daar liggen wel, uh, wel uitdagingen Maar om dan, het dan, heb je het over dan heb je het over schaalgroten. Dan heb je het vooral over schaalgroten, toch? Over het feit dat daar uh, um, uh, combinaties aan staan. Ik, ik noem me straks in het begin ja. een begin schertsend, de multinationals. Maar wel ja, ja. van die orde, zo ja. langzamerhand. Ja. Maar dat is iets anders dan, dan, dan de hoeveelheid management. Uh, en, en vooral uh, waar ze alles, allemaal zich mee bemoeien. Ja, dus, nou, dus de, de, de schaalgrootte kan natuurlijk wel daaraan, zou er aan kunnen bijdragen. Want schaalgrootte kan leiden tot veel lagen en iedereen die zich mee bemoeit. Dat zie je bij andere organisaties dat natuurlijk ook ze ja, dus, organiseren hun eigen, eigen werkgelegenheid. Ja, precies. Dat, dat, dat, zie, je, dat zie je gebeuren. Dus, uh, dus ik, ik ben op zich trouwens niet uh, er tegen... dat, dat, je, uh, dat scholen bijvoorbeeld samengaan, dat ze groter worden. Want er zitten ook voordelen nou, aan. Laten we daar even op de handrem trappen. Wat is er eigenlijk in hemelsnaam goed aan grote scholen? Nou, dat is dat, is dat je uh, bijvoorbeeld, je kan beter werken met, uh, met doorstroom tussen niveaus. Je kan, maar het is ook zo dat je beter bepaalde functies ook samen kan doen. Dus Mensen, wat, je, Pieter, wat je in andere even, organisaties hoezo, hoezo, de backoffice kan... zou noemen. Huh? Dat, ja. Nou, dat, dat heb je op een school, heb je dat ook. En dus dat zou je daar dus beter kunnen doen. Maar dus qua inrooster en dergelijke. Maar wat is er ingewikkeld aan doorstromen van de ene school naar en de andere school? Dat is toch een kwestie van een telefoontje, administratie, papiertje invullen en, en door? Nee, maar ja, het gaat even het is, om de vraag waarom die ja. schaalgrootte? Want dat is op een gegeven moment een soort, soort frenzy, frenzy geworden... die over het land rolde. En alles fuseerde zich maar kleurenblind... Van, van, tot en met basisschool aan toe. Ja, nou, maar wat het belangrijk is, denk ik... en daarom ben ik op zich niet tegen de hele grote... of tegen de grote scholengemeenschap. Ik vind het belangrijker dat je dan uiteindelijk... op het niveau van de school... Dat je, dat je het klein weet te organiseren. Dus dat je die kleine organisatie... en dat kan ook gewoon, want je hebt ook genoeg scholengemeenschappen... die echt prima lopen. En die hebben die scholen gewoon apart, ge, ge, apart uh, georganiseerd. Precies zoals de school die, uh, die je zelf ook kent maar uit jouw tijd. Toch een keer de vraag... wat is dan het voordeel van die schaalgrootte? Waarom moeten die scholen fuseren of moesten... Nou, dat, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wat ik zei. Eh, omdat je qua administratieve eh, lasten, eh, qua kosten, eh, qua overheads... dat je daarop eh, op kan besparen. Dat je dat, dus, dat je het efficiënter weet te doen in alle processen. Ja, maar je heen. zei net, en dat ben ik eh, zeer met je eens... dat het over het algemeen ook de neiging zal hebben... om juist eh, voor extra managementlagen te, te zorgen. En ook allerlei managers die dan deelaspectjes gaan, gaan afhandelen. Dus dat waarschijnlijk de efficiëntie eerder minder wordt dan groot... Dan, dan, dan Beter, ja, maar dan zou je dus uh, dan zou je dat. Bedoel, ja, ik heb zelf in het bedrijfsleven gezeten en dan zou je dus geen enkel bedrijf groot uh, organiseren. Dus de, die logica gaat voor mij niet op. Je, dat, is, dat is iets waar je scherp op moet zijn. Dus wat belangrijk is, is dat je vervolgens dat je dus een management erop hebt zitten. Uh, en, en ook een, een toezichthouder erop hebt zitten. die weet hoe je zijn organisatie professioneel aanstuurt. Maar laten we even jouw parallel erbij pakken. Het bedrijfsleven, wat je inderdaad goed kent. Uh, daar kun je zeggen van: kijk, fuseren of, of, of overnames hebben, een, zin, hebben een, een functie. namelijk, je vergroot je markt. Uh, je marktaandeel wordt simpelweg groter. Dus je kunt een grotere greep hebben. je kunt beter je prijs bepalen. Uh, je kunt je concurrenten uit de markt drukken. Daar zijn allerlei uh, uh, uh, grote voordelen voor jou niet uit te leggen. Uh, maar het onderwijs speelt dat toch helemaal niet? Nou, je kan dus ook zeggen... Uh, zo'n bepaalde beweging doe je ook wel eens om kostenredenen. En dat zou hier dus ook het geval kunnen zijn. Kunnen zijn. Nou, nou, nou, dus ik, nee, maar dat, dat, dat lijkt me... Ik lijkt verbaas me, er me erover, maar goed, jij, jij bent nu even, even het slachtoffer... zal ik maar zeggen, maar ik verbaas me erover... omdat er zo weinig fundamentele discussie over geweest is... op het moment dat ze, dat, dat begon te spelen. Moeten we dat wel willen? Is het dan nou wel een richting waar we als land in willen? Wat is het voordeel daarvan? Je hoort nu heel veel uh, mensen klagen... dat ze zich juist helemaal niet meer herkennen in die schaalgrootte. denk van, ja, pff grote scholen. Mijn kind verdwaalt erin. Uh, wat moet dat allemaal? Ja, dus maar kijk, terugkijken daarop... Uh, de, de, dat heeft wat dat betreft niet zoveel, uh, niet zoveel zin. En, en zeker niet bij, bij mij... omdat ik uh, die periode ook niet heb meegemaakt. Ik kijk liever vooruit. En, zou... en, dus, nee, en, de, en dan zeg ik van... Dan moet je dus zorgen dat... dat we hebben een aantal uh, ec, nou, excessen of incidenten gehad. Hè? Ik noem er al een paar. Uh, die, uh, aan, die, die aangeven dat er wel wat aan de hand is met het, met het management en bestuur. En dat je dus moet zorgen dat dingen uh, strakker gaan lopen. En dat betekent uh, de kwaliteit van mensen. En ook hoe je de dingen met elkaar regelt. De gast in Kazeluna, Pieter Duisenberg. Je hebt muziek meegenomen. Uh, Tweede Kamer voor de VVD moet ik er even bij zeggen. Je hebt muziek meegenomen. Je had een paar stukken muziek meegenomen, maar je moest onze keuze maken. Wat, wat gaat het worden? Waar gaan we naar luisteren? Ik weet niet. Jullie hebben het neergezet, dus uh, zeg het maar. Nou, oh, dan moeten wij opeens gaan kiezen. Nou, dan, dan kiezen we voor Free Toon Oké. Die trouwens we in Nederland waren. Ben je erbij geweest? Wat zei je? Ze waren in Nederland. Nee, daar ben ik niet bij geweest. Oh, dat is jammer. Ja. Ja, ja, ja. Het schijnt erg mooi te zijn geweest. Um, maar ik zou je vertellen waarom ik het heb gekozen. wel. heel zelf, vriendelijk. Uh, ja. <laughs> uh, dus dit, dit is wel een van de nummers die ik heb. Dit was mijn eerste LP. Dus, uh, een CD tegenwoordig. Hè. Dus uh, mijn eerste LP. Dus toen ik een jongetje van, uh, van zes was... gingen mijn ouders naar Amerika... voor het werk van, uh, van mijn vader. En die zeiden van... ja, wat, uh, wat zullen we mee terugnemen? Toen zei ik van die tijd was ABBA. Was natuurlijk helemaal in. Dus ik wilde ABBA hebben. En ik weet nog dat zij terugkwamen. Wat? En ik uh, echt echt in en in verdrietig was, want zij kwamen terug met Fleetwood Mac. Want ze hadden daar gevraagd van, nou, hè, is, het, uh, is het ABBA? Nou, ABBA echt nog nooit van gehoord. Dus hier is het Fleetwood Mac. Nou, ik was toen in en in verdrietig, maar ik had toen niet kunnen weten... dat het nu nog steeds Waarom gewoon je mijn favoriete band is. Want jouw vader, uh, Wim Duizenberg, ging naar Amerika... Uh, maar was ABBA op de bond hier in Nederland dan? Nee, maar ja, je, mocht, je mocht als kind natuurlijk wat mee. Je ouders nemen wat okay. mee terug. Dus ik wilde, ja, ja. dat was wat ik wilde hebben. Goed, Vlietwood ja. Mac, grote teleurstelling. Al zes jaar, maar later maar, helemaal goed. Maar van. nu geweldig. Ja. Luna, Frank Dumos. Pieter Duisenberg, Tweede kamerlid voor de VVD. Um, we hadden het net even in deze muziek. Even zei je iets interessants. Uh, uh, Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen vandaag in de Tweede Kamer, zei je. Er komen, heeft de staatssecretaris toegezegd. testen met regelvrije scholen. Dat mag je even uitleggen. Ja, dus we hadden het eerder al voor dit nummer, hadden we het over uh, uh, de, de regels en, en de administratieve lasten waar, uh, waar docenten mee zitten. Dat uh, uh, hebben we wel even over gesproken. Nou, dat is vandaag in de Kamer ook besproken. Dus is een algemene teneur in de Tweede Kamer om te zeggen van kunnen we die, de professional, de leraar meer ruimte geven? Nou, dan komen, ik dacht dat er ook een aantal was genoemd, maar dan komen een tiental uh, testen. Dat zullen tien scholen zijn bijvoorbeeld. Dus die uh, ja echt gaan experimenteren met welke regels kunnen we afschaffen. En dan kan je zeggen, we schaffen even alles af vanaf nul en dan gaan we kijken wat er nodig is. Een soort zero-base-achtige benadering. Of je kan zeggen, we beginnen bij de top en dan gaan we kijken wat er af kan. Dus van twee kanten benaderen. Super spannend, toch? Ja, dat is heel spannend. Maar zo moeten we dus heel veel dingen doen. Hè. Het zit in de kwaliteit van mensen verhogen. Het zit in dit soort uh, uh, experimenten waarvan je dan kan zeggen, die ga ik ook uitbreiden. Ja. Maar nou, maar ook, dus dus, dus investeren in, in de kracht van mensen. Er zijn ja. ook experimenten met bedrijven die eens gaan kijken, kunnen we het management gewoon... Kunnen we een tijdje zonder management? Kan het überhaupt? Ja, nou, dat zijn dus goede dingen die, uh, die je moet doen. En tegelijkertijd, uh, en daar zit, daar zit natuurlijk wel het, het dilemma... maar dat, dat is waar je langzaamaan doorheen moet sturen... want ze moeten zeker die richting uit... maar je moet ook weer in de gaten houden dat de kwaliteit dat daar niet aan getornd wordt. We hebben een kort geleden ook gehad, die school in Rotterdam. Uh, in Galdoen, waar, waar een, een probleem was. Dus je moet ook op die kwaliteit zitten. Want dat, dat is ook wat belangrijk is voor leerlingen en voor ouders. Pieter, jouw vader, uh, zijn naam is al een paar keer gevallen. Wim duisenberg uh, iconische uh, man. Uh, Oud-PVNA-minister, oud-president uh, uh, van de Nederlandse Bank. Uh, en de Europese Centrale Bank. Ja. Um, hoe is het om de politiek in te gaan met zo'n achternaam? Ja, dat, dat is een reden om het, uh, uh, om het in ieder geval een aantal jaren uit te stellen. Laat ik dat heel eerlijk zeggen. Uh, dus uh, uh, ik heb over het algemeen gehad, bij mijn, ook bij mijn, mijn werk hiervoor. Hè, ik, ik heb hiervoor natuurlijk twintig jaar in, in uh, verschillende bedrijven gezeten. Is dat het wel eens werd gevraagd? Van hey, familie of zo. Nou, dan gaat het na ongeveer dertig seconden is dat voorbij. Want dan uh, is het niet meer interessant. dan heb je gewoon met Pieter te maken. Nou, en dus de politiek is natuurlijk voor mij wel een beetje een gebied waar ik, uh, waar ik niet vanzelf in zou stappen. Ik vind dat, dat vind ik een moeilijke stap. Maar dat, die heb ik nu dus wel genomen. Uh, ja, en dan ook meteen aan een politieke partij die aan de andere kant van het spectrum staat. Ja, dan ook. Maar meteen echt anders, toch? Ja? <laughs> maar heb je geen PvdA-gevoelens? Nou, ja, wel. Want uh, bijvoorbeeld één ding wat ik heel belangrijk vind... is sociale rechtvaardigheid. En dat is ook een basisbeginsel van de, van de VVD. Uh, naast de dingen als verantwoordelijkheid. Maar het is, is ook, niet heen. het eerste kaartje... wat als Wouter Bos kaartjes uh, voor je houdt. En is dat niet het eerste kaartje wat de VVD trekt, toch? Nou, ik vind sociale rechtvaardigheid... vind ik eigenlijk een van de best bewaarde geheimen... van, van de VVD, he. Helaas. Oh. Uh, want, want het is wel degelijk zo dat het een uitgangspunt is ook voor de VVD. Voor mij is heel belangrijk de eigen verantwoordelijkheid ook. Uh, dus dat je uitgaat dat van de kracht piet... van wat mensen kunnen. Dat klinkt om meer VVD. Ja. Ja, je bent maar de of... combinatie is heel interessant, kan ik wel okay. okay. Pieter Heerma uh, zit in de kamer. Uh, zoon van Marit Maai zit in de kamer. Uh, ook zo, uh, dochter van in dit geval. Uh, uh, ja, dus wat dat betreft wel. Uh, geeft dat een band trouwens Dus jullie drieën. Dat allemaal kinderen van. Ja, in zekere zin wel, ja. ja. Dus we, we spreken elkaar uh, eens in de zoveel tijd, of je komt elkaar tegen. Maar dat, uh, en we hebben ook uh, één keer samen met z'n drieën, hebben we, uh, ook hier in de studio gezeten. Goh, wat gezellig. Het was heel gezellig. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. <laughs> Dan heb jij samen met jouw PvdA-collega uh, Mohamed uh, Mohandis heb jij een boottocht georganiseerd. Ja. Oh ja. Op, op je eigen boot trouwens? Ja, dat is mijn eigen boot. Een bootje hoor. bootje als in? Sloep. Nee, nee, nee, ik heb een uh, oude Doerak. Ik weet niet of je, of je Dat is een motorboot kent. Ja. Een motorboot ja. uit 1973. En het was gelukkig mooi weer. Dus uh, de kap kon eraf. En, uh, en daar heb ik, ben ik met studenten en met leraren gaan rondvaren. Ik ben eigenlijk langs een aantal steden, studentensteden gegaan. Van Leiden naar uh, Utrecht, naar Amsterdam. En overal had ik om vijf uur afgesproken. Stonden er een aantal mensen op de kade. En zijn we samen uh, ja, gaan varen. Dat is een en, flinke. En toch was een oud bootje. Ja, klopt. Ik heb ook motorpech gehad. Uh, maar het, uh, hij heeft het gehaald. En toen had je iemand van het ambachtsonderwijs aan boord, mag ik hopen. Nou, en een goeie. Oh, kijk ja. eens aan. Maar wat was het doel ervan? Want je zegt allerlei mensen uh, die op de een of andere manier met onderwijs te maken hebben. Uh, het doel. Ja, om, het, was, uh, dus, nou, het was dan het begin van de, van de zomer. Dus uh, het, het, het doel is ja, toch als je met elkaar uh, uh, ja, gewoon ook een ontspannen tijd meemaakt. dan kan je ja, terugkijken op het, uh, het parlementaire jaar daarvoor. Hè. Je hebt met elkaar een aantal dingen meegemaakt. Uh, en elkaar ook gewoon privé leren kennen. En, ja, en helpt dat? En dat helpt enorm. Dus uh, ik, nou, ik, kan bijvoorbeeld, nou, ik kan het goed vinden met mijn PvdA-collega. Maar ook, uh, ja, ik had dus een aantal leraren erbij. Maar uh, ook uh, mensen, bijvoorbeeld van de AOB had ik uh, aan boord. En van de studentenvakbond. Uh, en het interstedelijk studentenoverleg. Ja, en dan als je elkaar daarna weer tegenkomt. Dan, ja, je, je kunt een discussie met elkaar hebben. Maar je kan het wel op een, uh, op een normale manier met elkaar hebben. Je kent elkaar beter dan alleen maar uit die discussie. Ja, ja. Dus ik vond het heel het was en leuk, maar het is ook nu is het, is het gewoon heel nuttig. Ja, handig voor de contacten. Goed, we zijn inmiddels alweer wat verder in de tijd. De zomer is alweer voorbij. We zitten inmiddels in de winter, geloof ik, ongeveer. Het is ja. in één keer baf, baf omgeslagen het weer. Ja. En we hebben inmiddels een onderwijsakkoord. Hoe blij word je van dat onderwijsakkoord? Nou, ik word er, waar ik heel blij van word, is dat het uh, hele onderwijsveld uh, heeft gezegd... dit is de kant die we opgaan. We willen van ons, ons, uh, ons goede onderwijs willen we naar uh, het excellent en het geweldige onderwijs. Minus de FNV, heb je net al gezegd. Hè? Minus de AOB. Ja. En uh, uh, daar word ik blij van. Uh, uh, ik word blij van bijvoorbeeld maatregelen. dus is dus besloten om uh, de, de banen van 3000 jonge leraren... specifiek daar ook geld voor vrij te maken door het kabinet. Daar word ik ook heel blij van. Ik word heel blij van uh, het, de maatregelen om de BAPO af te schaffen. Dus sorry? Dus de, de BAPO, dus die, die, arbe, die, die bevordering arbeidsparticipatie oh, de oude, voor, oudere ouderen, die ouderen, ja. voor de oudere leraren. Uh, uh, dus, dus dat zijn allemaal elementen waar ik blij van word. En er zijn ook dingen waar ik wat kritiek op heb gehad. En dat is, ik vind... Ik, ik, ik wil, wat ik al eerder zei... Ik wil heel graag gewoon concrete doelen stellen. En niet alleen maar zeggen... ja We, gaan, we willen meer, uh, meer van dit of meer van dat. Meer academische leraren of meer masters. Maar gewoon zeggen maar hoeveel te zijn. Een van de zaken uh, die afgesproken is in het akkoord... is die uh, 1040 uren norm. Wat is er moeilijk aan 1040 uur lesgeven? Nou hij is, hij is vastgesteld op 1000 uur. Ja, dus hij, hij was dus 1040 ja, ja. en hij ja. is naar 1000 uur. Maar wat is, mis met wat is er moeilijk aan 1040 uur lesgeven? Dat is, uh, uh, uh, dat is om, om als, als voor leraren is dat een, uh, en voor de school, om dat uh, te regelen, is dat een, uh, is dat een heel, hoog, heel hoog aantal. Het is ook belangrijk dat uh, leraren, we hadden het eerder over die professional en die ruimte. Nou, dat, dan moet je dus ook de ruimte hebben om bijvoorbeeld om je te kunnen voorbereiden. Dus de voorbereiding is een heel belangrijk onderdeel uh, van het lesgeven. Dus, dus dan, heb je, dan haal je ook veel meer uit de uren dat je wel lesgeeft. Ja, maar ze geven al heel weinig les toch? Ik bedoel, we hadden het straks even over: eh, twee derde van de tijd van een leerkracht gaat op aan alles behalve lesgeven. Nou, dus als je, dus, dit, overigens, dit zijn, niet, de, dit zijn niet de uren dat, uh, dat, dat je lesgeeft. Dit zijn de uren dat, dat men les krijgt. Hè? Dat, dus, dus dit gaat echt over wat, uh, wat leerlingen uiteindelijk, wat die ervaren. En dat is belangrijk. Het is, het is ooit ingevoerd. Ja, leerlingen vinden dat inderdaad absurd, die 1040 uur. Nu had het over ophokuren. Op uh, klinkt allemaal prachtig, mooie framing. Maar tegelijkertijd denk ik als ouder... ja, ik zie mijn kinderen, middelbaar onderwijs... trans, de ja. inmiddels niet meer... Heel vaak thuis. Ja, en dat heb ik ook. En, en, en wat er ook gebeurt en gebeurde is uh, dat er vaak uren uitvallen. Uh, dus uh, en dus dit, die norm is ook bedacht. Uh, die is ook op een gegeven ingevoerd en verhoogd. Omdat je ze inderdaad zoveel thuis zag. Oh ja, maar uh, de, de ja. 1040 uur gaat dan terug naar de gaat 40 uur af per jaar. Ja. Uh, dan zitten ze nog meer thuis? Of gaan ze dan... Uh gezellig met z'n allen, macramé of zo? Nou, het was namelijk lager, die norm. Dus hij is eerst verhoogd, en toen is er gezegd, hij is te hoog, het is te strak, en toen is hij... Uh, Mij is ben je die, kwijt, echt serieus. Je bent me echt kwijt op dat vlak. Um, het gaat er toch om dat ze zo goed mogelijk les krijgen, en, en links of rechtsom organiseer het, want het is belangrijk. Uh, we hebben de grootste mogelijke problemen de vervolgopleidingen klagen, um, je zegt, internationaal gezien doen we het goed, maar er zijn ook veel klachten te horen op uh, detailniveau. Uh, kortom, dus is alle reden om alle zeilen bij te zetten, zou je denken. Dus teach them, geef ze les. Nou, en dus kijk, ja, kijk, dat er alle reden is om alles erbij te zitten. Ik geloof dat ik heb aangegeven dat ik het daar helemaal mee eens ben. En dat ik daarom ook uh, zo strak zeg van we moeten gewoon doelen stellen en grote stappen maken. Hè, dat, daar hebben uh, heb we het net over gehad en daarom ook onder andere dat voorstel om, uh, om, om het niveau van die leraren te verhogen. Um, maar dus er is, uh, geef ze les, er is dus juist gezegd, we gaan die uren verhogen. Dat is en dat is, heb ik het niet over het laatste jaar. Hè? Dat, dat is dus je, je hebt het nu over een ontwikkeling van een van een aantal jaar. Maar daarvan is nu gezegd, maar ja, dat is weer te ver doorgeslagen. Dat gaat weer te ver door. En dat is nu een beetje teruggeschroefd, Waardoor er meer ruimte ontstaat. Want dat, dat, dat vinden we ook belangrijk. Dat die leraar ruimte krijgt. Dat, dat hebben uh, we het ook al over gehad. Nou, dus daar, zit, daar dat is de achtergrond van die verlaging. Nog één ding. Er is sprake van, van uh, uh, 3000 banen bij het onderwijs bij. Zeg ik het goed? Voor jonge leraren. Ja. Voor jonge leraren. Ja. Als je kijkt naar uh, de cijfers. Dan is in 2007, ten opzichte van 2012. Uh, zijn er 4000 FTE's verdwenen in het onderwijs. Um, dat zijn gewoon uh, verschuivingen die scholen maken. omdat de gemiddelde leerkracht nou helemaal duurder wordt. Wordt ouder, uh, minder inzetbaar, uh, dus duurder. Dus 4000 banen zijn al verdwenen. Ja, wat, nou, wat, je, wat je ziet is. het zijn een aantal dingen nu bij elkaar. Is dat. Uh, uh, is dat ja, om te beginnen is het zo dat je over een aantal jaar heb je weer meer leraren nodig hebt. Dus dan zou je dus nu banen laten verdwijnen. En dan heb je over een paar jaar heb je weer leraren nodig... en zeg je, ja, nu moeten we ze weer gaan inhuren. Dus dat is denk ik een beetje de wereld op zoek op. Een tweede ding wat speelt is dat uh, als er banen verdwijnen... dan zijn het met name de jongeren die verdwijnen. Heel veel jonge leraar die krijgen geen vaste contracten. Die werken met uh, flexibele contracten op uh, soms wel drie, vier scholen. Uh, halen ze hun uurtjes bij elkaar. En dat is wat je met deze maatregel, wat je, of in ieder geval wat je hiermee stimuleert. Ik vind overigens, ik, vind, uh, ik heb vandaag ook in de Kamer gezegd... Ik, wat ik heel wrang vind, is dat je enerzijds 150 miljoen uit gaat geven... om die uh, 3000 jonge leraar in, in, in dienst uh, te houden geweldig, Maar anderzijds, heel veel scholen werken nog op basis van een zogenaamde last in first out principe. Dus als er gereorganiseerd wordt, dan dat zijn het degenen die als laatste kwamen, die moet als eerste eruit. En dat zijn de jongeren. Ja. En dus ik, ik vind eigenlijk dat, dat die voorwaarden gesteld had moeten worden. Van, ja, dan moet je daar ook wat aan doen. Ja, precies. Wat uh, voor de continuïteit ook reuze belangrijk zou ja, zeggen. Ja, absoluut. Um, wat zo aardig is, je blijft de twee uur zitten. Uh, dat betekent dat we ook met de luisteraars kunnen gaan praten. En dat is hartstikke leuk, denk ik. Want de vraag wat mij betreft zou zijn... Um, uh, u velen vinden, daar hebben we het ook over gehad. Um, en jij vindt het ook dat het onderwijs wel een boost kan gebruiken. Ja. Het onderwijs in de breedte. We hebben het vooral over middelbaar onderwijs gehad. Maar het gaat natuurlijk ook over basisonderwijs. Het gaat ook over alle vormen van volgonderwijs. En de vraag is, hoe trekken we scholen uit het slop? 0800 -1 -1 Telefoonnummer van Kazaloenen: 0800-1121. Kost niks, gratis, kost de publieke omroep. Hoera, het is feest. Kazaloenen.nciv.nl is ons e-mailadres. Kunt u dus ook op bereiken. En het tweede uur zit hier weer. Pieter Duisenberg. We gaan uh, gezellig richting hoorspel. We gaan even een nootje nemen. Tenminste, jij bent al Ik bezig. is ja. <laughs> Met de hand in de bak. Ja. Ja. Tweede kamer voor de VVD. We praten straks verder. 0800-1121. Hoe trekken we scholen uit het slop? Graag tot zometeen.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 Het is de bedoeling dat uh, Lien daar gaat zitten als hij er niet is, omdat ze zich bij Joop op de Kamer niet kan concentreren. En daar uh, verzette hij zich tegen. Nou, dat kan ik me nou wel weer voorstellen van Richard. Ik zou me er geloof ik ook tegen verzet hebben. <lacht> jij? Ja, het is toch een aanslag op zijn privacy? Daar nee, heb ik geen enkel begrip voor. Je. Ik heb gewoon gezegd dat het gebeurde, uit. Dan ben jij toch eigenlijk ook een dictator? <lacht>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 Dus je gaat niet meer naar buiten? Nee. Wat moet ik nou met Vert en Jasper erbij? Dag Marietje. Dat zie je nou goed hoe mager ze is, hè? Ja. Zo'n lief diertje. Nooit een nageltje uitgestoken. Nou, ga ik maar. Hai.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 Wat hebben jullie daar? Hai Olla. Poes is dood. Een door poes. Ik wou vragen of jullie het knoflook ook voor me hebben. Dat hebben we wel. Moet ik je nog helpen? <tries> nee, dank je. <you. tries> je zit volbracht.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 Alt, in het tijd hebben we het erover gehad om een keer met z'n allen naar het museum te gaan. Dat is toen niet doorgegaan omdat Bart niet wilde. Die vond het moreel niet verantwoord. Uh, ik vroeg me af of we nu niet een keer zouden kunnen gaan. Omdat hij ziek is. Is dat wat? Dat Lijkt me wel. Dan kunnen we tegelijk de systemen zien dan kunnen we kunnen de tuin bekijken. Wanneer wil je dat doen? Vrijdag over een week? Ja. Kun jij er dan bij de tweede koffie over Goed. Dan grob ik ze even bij elkaar.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 Ik wou voorstellen om vrijdag over een week met z'n zevende een bezoek te brengen aan het museum. Dat werd van Rampel wel eens tijd. Een, een werkbezoek dan toch zeker? Een werkbezoek. En misschien kunnen we dan na afloop samen eten. Als jullie daarvoor voelen, tenminste. Wat wou je dan eten? <laughs> een pizza? Wat is dat? Je weet toch zeker wel wat een pizza is, Ad? <laughs> nee.